10 uur. De treinen rond Utrecht rijden weer. Ook tussen Utrecht en Geldermals is het treinverkeer weer op gang gekomen, maar daar rijden nog geen intercities. Reizigers moeten nog wel rekening houden met flinke vertragingen rond Utrecht. Spoorbeheerder ProRail deed vanochtend een oproep aan treinreizigers om station Utrecht Centraal te mijden. De werkzaamheden aan het station waren uitgelopen, er moesten systemen worden getest en dat duurde langer dan verwacht. Elite-troepen van het Iraakse leger hebben de aanval geopend op Fallujah. De stad dicht bij Bagdad, is al meer dan twee jaar in handen van de terreurorganisatie IS. Er zijn explosies en geweervuur gehoord in het zuiden van de stad. Militairen proberen nu Fallujah binnen te dringen, heeft een legerwoordvoerder gezegd. Gisteren werd al bekend dat het leger zo'n 80% van het gebied rond de stad weer in handen heeft. In Venezuela zijn bij een verkeersongeluk twee Nederlanders omgekomen. Het gaat om een vrouw van 31 en een man van 22. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan over de toedracht van het ongeluk niet zeggen. Ook twee andere toeristen en vier Venezolanen overleefden het ongeluk niet. De toeristen hoorden bij een groep die al een maand op reis was in Venezuela. De auto met de toeristen zou frontaal op een tegemoetkomende vrachtwagen zijn gebotst. De NTR verweert zich tegen de kritiek dat het Sinterklaasjournaal niet snel genoeg afscheid neemt van Zwarte Piet. De brief van vorige week van ruim 100 schrijvers, programmamakers... en andere bekende Nederlanders om Zwarte Piet uit te zwaaien... is volgens de omroep een open deur. Volgens de NTR is het evident en vanzelfsprekend dat Zwarte Piet verandert. In een open brief in NRC Next staat dat de verandering... tien jaar geleden al is ingezet en dat het nu alleen nog gaat... over de manier waarop en de snelheid van die verandering. Het weer veel bewolking met vanuit het oosten van tijd tot tijd stevige buien... in het Noordoosten en oosten zon. Door daar 21 tot 23 graden. Op andere plaatsen niet warmer dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files is nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Amsterdam... bij knopend Rijn 3. En bij Oudekerk aan Amstel 11 kilometer. Vertraging daar zo'n 10 minuten. En op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... bij Gorcum 4 kilometer door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht.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 even na 4 uur, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag, uur 3. We schakelen snel over naar Duitsersveld. Want ja, ik had je net al aan de telefoon. Ik hoorde in één keer een vreselijke kreet ja. van Joop van Wat gebeurde er, Joop? Ja, op een aanval van Zandvoort. Ja, eigenlijk zijn er veel aanvallen van Zandvoort geweest. Maar deze kon dan eindelijk eens een keertje komen tot een schot. En een schot van Patrick Kopen. Eh, nee, Patrick van de Hoort, moet ik zeggen. Dat raak linksnaast ging. Al anders had ik wel echt anders genoeg gejuicht. Maar dat, dat begrijp je wel. Goed, het is eigenlijk is het een, een hele saaie wedstrijd. Er gebeurt. Bijna niks. Uh, de, de ploegen die, die houden elkaar in evenwicht. Zandvoort uh, heeft misschien ietsje meer overwicht. Maar kan het absoluut niet in daden omzetten. Dat is uit den boze. Zandvoort dat uh, verdient misschien wel een beetje meer. Maar niet veel meer dan EVC. EVC dat uh, natuurlijk vecht voor zijn plaats in de tweede klasse. En Zandvoort dat wil wel zo dolgraag naartoe. Al een paar jaar. En dan krijgen we steeds niet. Uh, ja, krijgen wel een kans. Maar daar houdt het ook echt helemaal mee op. Aanval van Zandvoort. Dylan Koster. Komt die bal naar, naar de middenstip hey, dit is weer EVC dat de weg kan werken. Peter van der Oort naar Koen Magiels. Die is er in het veld gekomen. Voor Max Aardewerk. Maar Aardewerk die, die is terug van een blessure, maar kan nog niet de hele wedstrijd spelen. En Machiels is voor hem in het veld gekomen. Bal is over de zijlijn gegaan. EVC mag die bal gaan spelen. De E. Die, ja, het stelt niks voor. Dat kan ik ook eigenlijk van zeggen. Dan kan eindelijk San voor een keertje een bal bezitten komen weer. Um, even kijken, daar Dillen Koster, de keuze moet ik zeggen. Keuger helemaal aan de zijlijn aan de verstand gezien aan de linkerkant. ...en daar gaat het wel voorkomen. Nou, boy, vis, vis. Kan die bal aanhebben? Kan niet iets meer doen? Nou nee, ja, doet er helemaal niks mee. De breien draait om en draait weer. En dan is het pingelen, pingelen, pingelen. Breedleger Bagilsen. Bagilsen kon niet goed bijkomen. En dit is weer een afgeslagen aanval van Zandvoort. En uh, Zandvoort blijft in ieder geval niet meer in balbezit. Bal gaat via... Um, even kijken... Dat uh, is ook niet belangrijk. gaat in ieder geval via Zands wat over de zijlijn. En uh, EVC mag die bal gaan gooien. Dat gaat even duren, de bal ligt weg. We spelen op dit moment uh, in de 75ste minuut. Zanders zijn 6-0-0. En ja, wie weet, gaan we nog wel even door met deze wedstrijd? Ja, precies. Want uh, wat gebeurt er als het uh, gelijk spel blijft? Dan gaan we in ieder geval, voor zover ik weet... voor zover mijn kennis is twee keer een kwartier verlengen... is het dan naar gelijk, dan worden de penalties genomen. Er zijn boos die beweren dat er gelijk penalties worden genomen... maar ja, dat zien we over een kwartier wel, op. Ik heb geen idee. Oké, dankjewel Joop. En over een kwartier komen we weer terug bij Joop van Es. Het vervolg van de wedstrijd waar het nog steeds 0-0 staat. SVS al voor tegen EVC. Ça se bouscule dans les couloirs, les poders, les voyeurs, ceux qui aiment savoir. Tout le monde est là, même ceux qu'on attend pas, la moi miss cha -cha -cha. Oh, miss cha cha cha. miss cha cha cha, Miss cha cha cha, tell the star. Au oh, milieu tout ça, y'a le eh. Don't forget me, I'm dust to be. Verse sur vert de tout va libre. Don't forget me, I'm dust to be. Verse sur vert, tout va libre. Dr.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 Get down. En Met deze single van Bandolero en Paris Latino krijg je echt weer dat jaren 80 gevoel te pakken hè? van de disco tijd in het gereppo klepo en zo. Ja, geweldig om deze 12 weer eens te horen. Het is bijna kwart over vier, dat betekent Formule 1 Nieuws. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, dan gaan we het natuurlijk met name hebben over de kwalificatie die vanmiddag plaatsvond in Monaco. Helaas met een slechte afloop voor Max Verstappen, Albert-Jan. Ja, maar alles zijn teamgenoot Daniel Ricciardo heeft de best mogelijke uitgangspositie voor de Grand Prix van Monaco weten te bemachtigen voor morgen. De teamgenoot van Max Verstappen reed de snelste tijd in de kwalificatie en start morgen vanaf pole position. Dat mag hij bovendien doen op uh, super Softs, omdat hij in tegenstelling tot zijn concurrenten ervoor koos... om dit compound te gebruiken in Q2. Verstappen crashtje en start helemaal achteraan. Met de pole position voor Ricciardo, de eerste uit zijn carrière... en de crash van Verstappen... kende Red Bull Racing een kwalificatie van uitersten. De eerste startplek van de Australië... maakt de fout van zijn teamgenoot misschien nog wel wat extra pijnlijk. Omdat duidelijk is dat de RB12 fantastisch uit de, uit de voeten kan... in de straten van Monaco... Ook voor Verstappen had er dus iets moois uit kunnen komen. Maar hij verslikte zich in Q1 in de chicane bij het zwembad. Hij raakte de muur aan de binnenkant, waarna hij recht door de muur inschoot. Een eigen fout, zo gaf de Nederlander na afloop eerlijk toe. Door zijn crash was Q1 het eindstation voor Verstappen. Hij start als 21ste. Alleen Philippe Nasser, die heel vroeg in de kwalificatie zijn motor opblies, staat nog achter de Kerstverse Grand Prix winnaar. Vanaf P3 heeft Hamilton morgen alleen teamgenoot Nico Rosberg en Riardo voor zich. Naast hem op de tweede startrij staat Sebastian Vettel. Nico Hülkenberg zorgde voor een fantastische prestatie... door zijn Force India naar een vijfde tijd te sturen. Kimi Raikkonen eindigde als zesde in de kwalificatie... maar door, zijn, door een gridpenalty de race als elfde zal moeten aanvangen. De Grand Prix van Monaco begint morgen om twee uur. Dus is nog even de eerste drie. Daniel Ricciardo op pol, gevolgd door Nico Rosberg en dan Lewis Hamilton. En doordat do do Comi konen van zes naar elf uh, is teruggezet... betekent dat voor Carlos Sainz, de ex-teamgenoot van Max Verstappen... een zesde startplek. En de opvolger van uh, uh, uh, Max Verstappen bij Toro Rosso, Daniel Fiat... zal als achtste aanvangen. En zoals gezegd, Max Verstappen vanaf plek 21. Morgen twee uur de rest... De race van het circuitpark in Monaco. Nou, werk aan de winkel voor Max. Heel hard werken voor Heel de Heel hard werken. En uh, laten we hopen dat het uh, morgen gaat regenen. Want dan zijn de kansen voor Max in de straten van Monaco weer wat groter. Om twee uur zien we morgen de race op tv. There's a place I go to. When no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up.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 Day today, I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the wing. We're just catching every lease. What we'll builds up to our day? And It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how love. Da-da-da-da-da.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 Dat was de in van Bruno Mars, joh, de treasure bij CFM. Ja, welkom terug Joop. Het slot van de wedstrijd van vandaag. Althans, slot. Nou, ik denk dat het we nog wel even zou gaan, Rob. Want uh, we spelen nu in de 89 minuten. spel is stil voor een blessure van uh, Milan Berk-Belekamp. Ik heb niet gezien wat er gebeurde. Het spel ging op dat moment ook door. Maar nu ligt het dan wel stil. Ja, en ik zit naar wedstrijden te kijken. Waarvan ik alleen maar mag zeggen dat de keeper ze absoluut genoeg terug zullen hebben. Hoor. Ik kan het me niet voorstellen. Dat is zo zeggen. We hebben heel weinig te doen gehad. Weinig kansen voor zon. We hebben net nog één kansje voor Boy Visser. Maar die schoot snoeihard naast. En daar wordt de keeper ook niet bang van. Echt niet. Dat neem we van mij aan. En ik krijg het idee dat Berg Belekamp zich moet laten vervangen. Dat gaat inderdaad gebeuren. Um, dat is toch wel jammer, want het is toch een, een jongen die uh, ja, met ervaring uiteraard... Uh, ik weet niet hoe lang uh, er of tenminste Eredivisie, uh, betaald voetbal gespeeld. En hij is eigenlijk de generaal achterin bij Zandvoort. En nu moet hij zich dan laten vervangen. Toch wel een hele belangrijke wedstrijd, want degene die hier wint... die gaat uh, door naar de volgende ronde. En uh, beide willen dat uiteraard. Hoewel uh, op grond van deze wedstrijd eigenlijk geen twee in het verdienen... maar dat is uh, weer een heel andere zaak. Uh, het spel is weer begonnen, EFC... Uh, uh, dat, oh, dat is lekker onder controle. Er is niemand in de buurt. En de man wil een hoge bal stoppen. En die rolt van zijn voet of over de zijlijn. Soms van het mag gaan gooien. Justin Luiten doet dat. grote de verre. Nou, kom naar Gilles. Maar Gilles zet hij snel genoeg. Kan hij die bal nemen? Nee, hij is, de bal, hij is die bal kwijt. En uh, ja, dan gaat weer het, eigenlijk het kopje naar beneden. Terwijl hij eigenlijk toch al achter die bal aan het gemoeten. Uh, ja, en, en dat mis ik eigenlijk. Ze vreten het, het gras niet op. Dat, dat is ontzettend jammer. Uh, want ik denk dat Sam toch de betere ploeg is. Hoewel... Uh, EVC sneeuw speelt, is toch Sandvoort ja, de, de betere, de, de snellere. Maar het, het gebeurt niet. Het, gebeurt, het komt niet en het, het, het gaat ook niet. De bal is nu heel in het weg. Er moet een nieuwe bal komen. De bal is over de zijlijn getrapt. Uh, en EVC mag gaan gooien. Er is een nieuwe bal gekomen. De andere bal die wordt er wel weer een keer gehaald inworp is genomen. Uh, Ronald Kalis probeert daar die bal te stoppen. Dat uh, lukte niet. Uh, nog steeds EVC. Een bal bezit weliswaar niet meer in de buurt van het uh, 16 meter gebied van Zandvoort. Maar nog steeds uh, op, wel op de helft van Zandvoort. Uh, daar strapt, uh, Even kijken. Uh, Patrick van der Oort. Die, ging, die miste die bal helaas. Nog steeds EVC dus. En daar krijgen ze dus een kans uh, tegen twee verdedigers. En ik heb al gezegd dat de generaal achterin uh, weg is. En uh, die bal die wordt oh, die, wordt, die, die raakt via een Zandvoert voet omhoog. En dan kom je bij verdedigers van Irak Die raakt die wel af. En nu is het toch weer EVC die uh, daar een corner mag gaan nemen. Een corner voor Zandvoert gezien aan de linkerkant van het veld. En ja, we spelen op dit moment in blessuretijd. Het zal nog wel even duren. Want er zijn een paar behoorlijk lange blessures. In zoverre. Uh, redelijke redelijke tijd dan. En uh, dat, uh, dat zal absoluut bijgedeld worden bij deze scheidsrechter. Daar maak ik me absoluut niet zorgen over. Goed, de bal gaat uiteindelijk dan neergelegd worden en dan kan die bal, die corner, genomen worden. Het duurt nog wel even. Ja, dan komt hij aan. Een lage corner. En die moet uh, eigenlijk weggewerkt worden de zand. Want dat gebeurt ook. Jesse Daan. Jesse Daan kan, kan de tempo maken. En daar komt. Uh, oh, oh, oh, oh, oh. Bijna naar Maar het bijna is niet helemaal. Uh, dat was eigenlijk een fout van Daan. Het was een verkeerde paas. En nu is de TVC weer dat ze kan aangevallen. Bal wordt voorgezet. En dat is uh, daar Joris Schmid. Kan die bal simpel oppakken. En weer het spel inbrengen. Dan gaat hij, dan gooit hij op dit moment naar. Even kijken, uh, uh, ja, we zijn de bal weer kwijt. Dat gaat lekker rap. Op. Uh, op het eind van de wedstrijd, en dat gebeurde vorige week ook, begint de EVC eigenlijk min of meer de stal te ruiken. En dat, dat geeft ze toch een beetje meer kracht. En Stamford moet achteruit. Het is eh, jammer dat ik het moet zeggen, maar het is wel waar. Daar gaat eh, eindelijk. Voor Misjah Armenio. Misjah naar uh, Rijschenberg. Berg. Uh, Klopt. Nou, hij heeft eenmaal en, en, en, Gaat hij weer die bal te ver voor zich uitspelen? En nu is die bal hier helemaal aan de zijkant. En is de hele aanval is verdwenen. Maar Samford blijft in bal bezit. Samford nog steeds. Even kijken. Uh, Koen Magiels. Kom, kom op, Koen. Nee, ja, geeft het wel voor. Maar hij wordt tegen, komt Niet zuiver gespeeld. En dat uh, is ontzettend jammer. Weer Hermenio. Hermenio. Kan die bal meenemen. Uh, een beetje googeltrucjes maar hij doet het wel. Komt die bal voor. Hoog voor. Boy Visser. Kan er niet bij komen. Weer weer weggewerkt door EVC. En uh, daar Justin Luiten. Luiten die speelt uh, Patrick van Noord naar uh, Boy Visser. En weer een schot tegen de voet. Er ligt speler. En uh, er wordt niet gevloten. En nu speelt Justin Luiten die bal over die zijlijn. Uh, om de bestuurbal. Is helemaal niet nodig, blijkbaar. Want de man staat gewoon weer op. En het, uh, wel het tempo uit. Gehaald. Ja, dat zijn trucken die, uh, die moet je kennen, die moet je ook durven toepassen. En uh, Zandvoort, uh, die gooit die bal over de zijlijn, sliet die bal over de zijlijn. EVC zal hem ongetwijfeld aan van teruggeven, maar echt die hele aanval is verdwenen. Zandvoort, dat moet weer helemaal opnieuw gaan beginnen. Er is die bal ingegoot. dan gaat uh, ver, uh, naar, ja, richting uh, Jorrit Schmid, gaat die bal, heel simpel. ...en die pakt hem op en rolt hem uit... ...naar uh, Dylan Kreuger. Uh, ja, er gebeurt weer helemaal niks. Uh, eindelijk daar, Koen Magiels, dat kan je aanspelen. Over de middenlijn. Magiels, daar een man... ...en brengt hem terug naar Luiten. Luiten, naar... Uh, een ...hele goede bal naar zijn berg. Derg, wat kan ik ermee doen? Uh, even een van die mooie schuimen wegen. Kom op. Nee, nee, weer tegen een been... ...van een verdediger. EVC verdedigt met, met, met alles wat ze in huis hebben. En dat is ook nodig. En Sanford die moet dat ook gaan doen. Maar nu is EVC weg. En de Kreuger daar... Die ja, er wordt geflacht en geflachten en gefloten voor een uh, overtreding. En dat was ook inderdaad, het was uh, niet echt weer een normale schout Het bleef hangen tegen die speler van EVC. En, en EVC mag een bal gaan nemen. Smeet het is een betertje of 8-9 uit een stafse favoriet van Zandvoort dan moet het wel eerst even daar naartoe gehaald worden. En dat gaat op z'n 11 en 30 Ik denk dat de spelers het op het laatste sluisjaar laten komen. Want nog steeds laat zijn ze het doorspelen. Ik had al gezegd, het zal wel een paar minuten duren. Want er waren x aantal besturen, behandelingen die behoorlijk tijd verchten. en. Uh... U mag dan die bal genomen worden. Het vuist heeft geklonken van die scheidsretten. En Zandvoort moet op gaan passen. Daar komt die bal, hoog in de doelmond. En wordt weggewerkt door Zandvoort. EVC neemt hem over. Aan de andere kant van het veld. Uh, nog steeds EVC. Wordt de bal uit het spel gehaald. En we gaan opnieuw aan een op uh, aan de aanval. Nu naar de overkant en die gaat over de achterlijn. Dat is het eindsjaal van deze scheidsrechter. Ik ben nu benieuwd wat er gaat gebeuren. Uh, in ieder geval is de stand 0-0. Maar twee keer 45 minuten. En wat gaat er gebeuren? Uh, de spelers lopen naar de kant. Ik uh, blijf er nog even hier op of uh, moet ik terug? Uh, nou, als je snel weet uh, wat er uh, gaat gebeuren... Ja. dan uh, hoor we het graag van je. Uh, dat begrijp ik. Ik ben ook razend benieuwd wat er gaat gebeuren. Maar voorlopig weet ik het nog niet. De, de scheidsrechter gaat heel op zijn 11 die bal halen ligt helemaal aan de andere kant van het veld. En uh, er gebeurt nog helemaal niks. Uh, de spelers komen bij één. Ja, dat gebeurt ook als, als er twee keer een kwartier verlengd moet worden. Maar dat gebeurt ook als er uh, opgenomen moet worden. Dus ik heb... Geen idee. Ik wil je terugbellen dat we daarna weer, een, een, een, uh, uh, weer in de uitzending kunnen komen. Maar voorlopig weet ik het nog niet. Schetsen dus komen we bij elkaar. Ik kan daar niet niks van verstaan natuurlijk. is staan een hele tijdje van mij vandaan. En uh, ja, de spelers die zitten op het veld, uh, <lacht> daar ze het ook echt helemaal mee op. Oké, Jan. Dan heb ik geen teksten meer en we laten het maar terugkomen. Hoor. Dankjewel net, uh, en dat doen we zo dadelijk meer over het uh, vervolg van deze wedstrijd. Of penalties of verlenging het twee keer een kwartier. Wordt het straks maar zometeen eerst het Dier van de Week. Deze week is het Felix en Sir Duke van Stevie Wonder. Music is a world within itself. With a language we all Stevie Wonder heeft zoveel mooie hits voortgebracht. waaronder deze. Die is juist horen bij Stanford op zaterdag. Dat was Sir Duke. Drie over half vijf geworden. Tijd voor het dier van de week. En het is een mannetje. Het is een katertje. Hij is geholpen trouwens, hoor. Hij is ja? aangeholpen. Okay. Ja, ja, zeker. En Felix is ongeveer negen jaar of is zelfs al iets ouder. En Felix kijkt echt de kat uit de boom zo gezegd. Het is dan ook in het dierenthuis erg druk met andere poezevrienden en al dat bezoek. Hij zoekt dan ook een fijn rustig huisje met misschien een leuk vriendje of vriendinnetje. Hij heeft namelijk de tijd samengewoond met drie andere katten en dat vond hij heel gezellig. Als je rustig doet wil hij ook wel lekker knuffelen, maar dat moet echt eerst even opgebouwd worden. En hij wil ook graag naar buiten kunnen als hij zich helemaal op zijn gemak voelt. En waar verblijft Felix? Felix verblijft momenteel in het dierentuin. Kennermeland Keesomstraat 5, de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888... Dan kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook Felix verdient een thuis. En voor de foto van Felix verwijs ik je ook nog even naar de CFM-app... die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Wat betreft de voetbalwedstrijd, Albert-Jan... Ja? het wordt verlengd, twee keer een kwartier. Oh, dus, dus dan gaan we gaan straks weer naar stra Joop. Straks gaan we nog een keertje schakelen naar Joop van maar we hebben ook nog dicht van de dag en nog veel meer. Lekker blijven luisteren, dus...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 Dat was met de nieuwe single van Enrique Iglesias... Duellen en Corazon. Jawel. Ja, we gaan het weer hebben over tennis. En neem ik aan dat je de tennisclub voor voort voor je hebt. Of heb je... Ja, nee, dat klopt. De, Oké. Okay. De, de, de eredivisie uh, gemengd uh, uh, teams. Dat, is, dat betekent dus dat je zes wedstrijden speelt. Twee dames singles, twee heren singles, herendubbel en een damesdubbel. Nou, en vandaag uh, staat op het uh, programma dus de Lobbelaar ontvangt thuis Zandvoort. De tussenstand is daar inmiddels drie tegen één. Dan, 3 tegen 1. 3-1? 3-1 voor de Lobbelaar. Dus dat betekent dat uh, Zandvoort hooguit nog uh, gelijk kan komen... Uh, dan wel uh, de Lobbelaar uh, als winnaar uit de bus gaat komen. Volgend weekend is het uh, is het grote slotweekend. Vorig jaar was de uh, tennisclub Zandvoort uh, Nederlands kampioen. Dus vandaar dat ze nu ook gastheer zijn voor het afsluitende weekend. Dus ook tussen 3 en 4 juni. Hè? Hoe drukker kan je het hebben in Zandvoort? Uh, betekent dus wel dat ze... Nou ja, als ze niet uitkijken, wellicht... Uh, want voor vandaag stond Zandvoort dus zogezegd op de zesde plek... en de Lobbelaar op de tweede plek. Dus het was een uh, belangrijke wedstrijd. Ze kunnen hooguit nog gelijk komen. Uh, wellicht dat... Uh, nou, ik wil niet op de dingen vooruitlopen... maar het zou theoretisch mogelijk kunnen zijn... dat ze dus... Uh, dat laatste weekend uh, ja, uh, toch wellicht de finale dag gaan missen. Maar goed, het neemt niet weg dat er natuurlijk een heleboel mensen naar Zandvoort komen. Ook niet alleen voor Max, maar ook voor het finale weekend van de Eredivisie tennis gemengd. Dus 3-1 achterstand momenteel voor Zandvoort tegen de Lobbella. Ja, zo dadelijk na vijf uur entertainment for you. We komen alvast een klein beetje in de stemming. Hij is er weer, jawel. Met een nou, die hoef je ook niet meer te draaien, Fred. Heerlijk, hè? Hey. Dat hij nog maar een paar dagen had. Dus pak het leven, pak alles en ga mij op pad. En hij zei: Leef alsof het je laatste dag is, leef alsof de morgen.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 Geld verdient als water, maar nooit. Entertainment voor jouw gevoel, hè. Een bruggetje wordt zo langs een hele grote brug. Ja, een hele grote brug. <laughs> als er maar ja. geen brug te ver wordt. <laughs> nee, maar het Dat andere wel het, ja, het is hoor ja. En uh, lief, jawel. Zodanig het gedicht van de dag Kun je er alvast wat uh, klappen? Uh, het komt uh, uit uh, het is van Marco Termes. Ja? En het komt uit zijn uh, nieuwe dichtbundel puur Termes. Wat inmiddels te koop is bij Bruna Balken en, de, en ook via internet bij bol.com. En hij was hier vorige week, dus uh, ik heb nu een gedicht van hem. Gesigneerd gedicht van hem, okay. wat ik voor gaan dragen. En dat gedicht heet Een Gedicht Zonder Woorden. Een Gedicht Zonder Woorden, wordt ja. wel heel stil dan hoor. Wordt een heel stil <laughs> okay. gedicht. Zodat ik naar deze van Daryl en John Oates. Zingen we uit de jaren tachtig, en Deze van Daryl en John Jordan Out of Touch op de zaterdag bij C.U.V. Nogmaals een hele goede middag. Het is kwart voor vijf. Zullen we hem gaan doen, het gedicht van de dag. En vandaag een gedicht van onze eigen dichter Marco Termes. Wanneer verbijstering mij overmand... Onbegrip met zijn ijzeren greep mijn verstand fijn knijpt... tot een bal van pijn. Mijn ogen lege meren zijn van tranen die maar niet willen komen... omdat zij op weg naar mijn wangen stranden. Verbrand, verdampt door de zaken die we elkaar keel willens en wetens aandoen of door de lage domheid van het eeuwige gelijk. Woorden schieten mij tekort... en ik willen die getroost willen... worden slechts omarmen. In die stilte een kleine kus... die meer zegt dan duizend gedichten... gedicht van de dag kwam vandaag uit de nieuwe dichtbundel van Marco Temes. Puur Temes, de dichtbundel die vanaf 1 juni verkrijgbaar is. Uh, hier is Alvoort onder meer bij de Bruna Balkenende. Dankjewel, albert daarvoor. Ja, dat was even iets heel iets anders. Ja, dan, ja iets heb ik niet van je gewend. Dit, dit was een echte. Ja, een echte. <lacht> Yo, joh, dat meen je niet. Ja, ja, dit was een echte. ja het is eind mei, 28 mei, om precies te zijn. En toen was het eind mei. En toen gebeurde het. Toen Hier het... is Rob de Rijs. Ja, je weet het wat ik wil gaan zeggen. Toen ja, werd, het. Het werd zomer. Het leek al zomer. Toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, ik ga niet meer voorbij.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 And I'll say Op, werd het uh, bij jou ook zo ja, hoor of niet? Ja, ik wil erin, ik Ja, je bent erin, je bent erin, je bent erin. Oh, te lang. <laughs> ja, ja. Want uh, net, net terwijl we naar uh, onze grote vriend luisterden. ja, scoort de EVC gewoon? Huh? Uh, ja, ja. De in de in de derde minuut van de tweede helft van de extra tijd ja het, het, het is ik zeg al in, in de eerste helft de eerste gedeelte van de wedstrijd geen die scoort die wint ja dan schiet toch wel aardig op de, naar de edamse kansen uh, moet ik zeggen anyway uh, we gaan nog even door we hebben natuurlijk nog een minuut of twaalf en uh, laten we hopen dat het nog goed komt Zandvoort heeft net uh, een grote kans gehad Nijsselberg... Berg om de, om de 1-0 te maken. Maar ja, dan moest hij met zijn uh, chocoladebeest... dat het zo mooi tegenwoordig. Met links probeerde hij het. Uh, het, was, nou, het was een mooi schot, het was een goed schot. Alleen, ja, het was net een, een halve metertje naast, uh, naast de doelpaal. En dat was natuurlijk niet goed genoeg voor een doelpunt. Nu wel, voor EVC, het was, denk ik, niet opletten... in de verdediging van Zandvoort. De, de, de, de, wat, je, wat je dan noemt, de organisatie was weg. En uh, ja, de, de spits, de echt gevaarlijke spits... die was van de konden konden een rolletje geven en die rolde over de doodlijn. En Samvoort zat zomaar um, misschien wel een beetje onterecht met 1-0 achter. Maar ja, deze wedstrijd eigenlijk uh, is niemand de beste. Het zijn twee slechte ploegen die hier spelen en dat zeg ik nu eindelijk eens een keertje hardop, want dat is gewoon waar. En uh, daar wordt gefloten voor een overtreding dat het eigenlijk niet was. Het was een hele mooie actie van uh, Jesse de Haan om die bol op te pakken en uh, de scheidsrechter die vond blijkbaar van niet. Hij speelde de bal met een via sliding. Ja, en dan. Uh... En dat wordt er gefloten. Dat is erg jammer. Goed, zo, de bal is weer in het spel. Diep uh, naar, de, naar de spits toe. En daar is een overtreding gemaakt door diezelfde spits... op uh, de laatste verdediger van Zandvoort. En dat is op dit moment... even kijken, zo te zien. Patrick van de Hoort was dat. Ja. en daar is Joris uh, Schmid kan een weer in het spel gaan brengen. Dan komt Jorrit Schmid. Naar... Uh, de, uh, nee, Boy Visser was het. Boy Hij raakt de bal kwijt. En nu is het toch Zandvoort dat in balbezit is. Uh, Justin dan passeert daar een man. Mooi, goed. Doet hij goed. Jester aanspeelt, ja. Dan gaat hij Jesse aan. Is snel. Is heel snel. Op de linkerkant van Sam van het veld. Uh, hij is de hoogte van de 5 lijn Geeft die bal voor. En daar draait Nijsjeberg die draait Verkeerd weg. Jammer, kon die bal niet meenemen in zijn draai. En de aanval is weer afgelopen. Dit had beter en meer verdiend. Maar uh, niet, het is niet het geval. Dan gaat uit. Spits van EVC. Gaat alleen op Kelpje Joris Smit af. En Smit die stopt die bal gewoon keurig. En dan voor de lijn kan San van die ballen. Uh, Overnemen en dan wordt hij weggewerkt. Nu, eerst de Luiten. Geweldige uh, actie daar van Smit. Uh, ja, echt een uh, lijnkeeper is hij. En dat, uh, dat breekt wel weer. Diepe bal op Boy Visser. Visser, kan, met kan hij met zijn stel erbij komen? Hij kan er, niet, hij kan er niet, niet goed bij komen. Hij kon erbij komen, net niet goed genoeg. De keeper van de uh, EVC zat ook al met zijn handjes aan. En de bal gaat over de zijlijn. Zal wat mag gooien. Uh, is nu gebeurd. Uh, even kijken. Uh, Patrick van der Oort naar uh, Koen Margielsen. Magielsen, gaat die bal? Kan Boy Visser erbij komen? Visser, nee, kan er niet bij komen. De bal wordt weggewerkt. Weer. Via, daar is uh, toch weer Zandvoort. Uh, nee, ja. Jesse Luiter, Die kan die bal binnenhouden. Goed. Prima. Uitstekend. Gespeeld. Met links voor. Hoog voor. Diep voor. En weer weggekopt door EVC. Komt Magielsen. En dan. Bootsvissen kan er iets mee. Nee, hij kan er weer niet mee. wordt goed verdedigd. Maar uh, hij, hij zit ook niet door. Het is jammer. Weer Zandvoort. Jesse, Daan. Daan. Gaan we open. Daan. Naar. Uh, de, de, de, de Magielsen. Magielse, gaat het 16 meter gebied. Komt er weer uit. En die draait dat is echt barstensvolle in dat 16-meter gebied. komt weer een hoge bal van uh, Luiten. En die gaat over de achterlijn, even ze. zal geen haast maken om die bal weer in het spel te gaan brengen. We spelen in de, even kijken, 15 minuten van de tweede verlenging erop. Ik denk dat het uh, ja, afgelopen is hier vanaf uh, Duikersveld uh, In verband met 5 uur. Uh, zeg even of we door ga gaan of niet. Uh, nee, helaas niet, uh, Jan. Ja, ik was wel bang voor. Uh, nou, het is niet anders. Voorlopig staat Sampson met 1-0 voor of achter, bedoel ik zeggen. Ja, en... Uh... Als het zo is, dan is het een oefening. Ja. Dat, uh... Mocht er in de komende in twee minuten nog gescoord worden... dan hoor ik het graag even van je. Ja, dat gaan we doen. Oké. Okay, Dankjewel, Joop. Hoi. Graag gedaan. Hoi. Nou, helaas dus een achterstand tegen EVC vandaag, Albert-Jan. Kan er ook nog wel bij. Ja, ook dat nog. Mag Verstappen, de tennissers. Joost Luiten, De voetballers. Ja. En gisteren Stefan Kruiswijk. Maar ja, die zitten er nog in. Ja, en, ja, ja. Kiki Bertens en Krijtsek nog in de Roland Garros. En vanavond natuurlijk, de, dat waren we bijna in alle drukte te vergeten... De, de Champions League finale. Ja, ook, ook dat nog, ja. In Milaan, tussen Real Madrid en Atletico Madrid. Moeten ze helemaal naar Italië omdat ze tegen elkaar gaan spelen? Nou ja, goed. kan. Maar die begint vanavond rond 8 uur de live-uitzending. Dus de finale van de Champions League. Real Madrid tegen Atletico Madrid. En zo meteen, ja, hij is er weer. Fred Hij hey, met hey, Entertainment for hey, You, you. <laughs> dus lekker blijf luisteren naar CFM. Wij zijn de volgende week weer, want morgen hebben we een dagje rust. Ja, dan hadden we iets anders gepland. Ja, dat maar... dacht ik ook, ja. Ah, Oké, okay. nou ja goed, we zullen hm. kijken wat we gaan doen morgen. Precies, nou ik denk toch wel even kijken, toch, naar Max? Ja. Ik lees net in een update, Max hoopt op regen. Nou ja. Ja, nee, ik hoop op een uh, flinke crash, waar er geen gewonden bij vallen, hè. Even twaalf man eruit of zo. Ja, heerlijk. Wie weet valt geen man nog in het punt. Ja. Ja, ja, ja, ja. En uh, wij zijn de volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Zometeen Fred, hij is er weer tussen vijf en zeven met internet.